Uur. Clemens Peters met het NOS journaal. Vier grote farmaceuten in de VS hebben een schikking van 26 miljard dollar voorgesteld aan tientallen Amerikaanse staten in verband met de opiatencrisis. Miljoenen Amerikanen zijn sinds eind jaren 90 verslaafd geraakt aan zware pijnstils. Het medicijnmisbruik heeft al aan honderdduizenden mensen het leven gekost. De farmaceuten wordt verweten dat ze te weinig hebben gedaan om het grote verslavingsrisico van hun medicijnen duidelijk te maken en in te perken. Staten en gemeenten procederen daarom al jaren tegen de farmaceuten. Sommige lokale overheden zeggen al dat ze niet akkoord willen gaan met het voorstel. Zo'n 7.500 mensen hebben gisteren in Theater Carré in Amsterdam afscheid genomen van de vermoorde misdaadverslaggever Peter R. De Vries. Rond 8 uur gisteravond sloot de gemeente de rij af, maar iedereen die er op dat moment nog stond, mocht naar binnen. Het duurde nog tot na 10 uur voor de laatste bezoeker afscheid had genomen. De familie van Peter R. De Vries noemt het afscheid hartverwarmend. De VS en Duitsland hebben een akkoord bereikt over de omstreden gasleiding Nord Stream 2. Die loopt van Rusland naar Duitsland. Amerika was jarenlang fel tegen de leiding omdat Europa daarmee te afhankelijk zou worden van Russisch gas. Volgens de krant The Washington Post laat de VS de aanleg doorgaan in ruil voor Duitse investeringen in Oekraïne. Ook is afgesproken dat Rusland met sancties te maken krijgt als het de pijpleiding gebruikt als drukmiddel. Een gijzeling in een Zweedse gevangenis kreeg gisteren een aparte wending... toen de gijzelnemers pizza's voor de hele afdeling eisten... in ruil voor de vrijlating van een gegijzelde bewaker. Nadat de twintig pizza's aan de gevangenis in Eskilstuna waren geleverd... werd inderdaad een van de gijzelaars vrijgelaten. Enkele uren later werden de twee gijzelnemers overmeesterd... en kon ook de tweede gegijzelde bewaker worden bevrijd. Niemand raakte gewond. Weer. De temperatuur daalt van 8 naar een graad of 12 overdag, met name in het noorden bewolking, in het zuiden is er volop zon. Het wordt dan 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort, zin in Zandvoort. is zin in ZFM. Wet Zf nu de nacht. 2009 is Zong, Zandvoort en Zomme Zomerhits. Zomer hits.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 niet terug. Gelijk dan zo.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 You. Mm -hmm.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 wil je nu vanavond, morgen vroeg, want ik heb nooit genoeg, genoeg.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 Momenten, maar nooit voorbij Ik wil je nu vanavond, morgen vroeg Want ik heb nooit genoeg Niet gaan. Oh, ik wil mee dan jouw hand in de mijne, dus vandaag zijn we niet te bereiken. Nee, ik laat jouw voorlopig niet gaan. Ik wil je nu, morgen vroeg. Want ik heb nooit genoeg, genoeg. Ik wil. echt. Gnoegno! met een hoofdletter zet. Van zon, Zee, Zandvoort en Zombries! that I did. Zoma. I'll break jouw keuze ZFM. This is because I'm in champagne, lots of fun. We'll Il est top, top, est-ce que tu pourrais m'étonner J'sais pas si t'es cop, en vrai me parle pas To be the code code, de quoi t'es capable Je vois pas le vaisseau mère, y'a jamais rien sans rien Y'a que des mots, que des mots, je veux pas me laisser faire Où est mon vaisseau mère, j'aimerais toucher le ciel Tu young, young, young, young, young, young, chérie, tu sais Chérie, coucou, fais-moi, Je hmm le le ton pas de beau Chérie Coco, vle ma photo. Fuim mm ma, -mm, pas de goko. Appelle moi Kataléa, mea, mea. Mm. T'aimes toucher moi, je le sais bien, je le sais. Mm. Appelle moi Kataléa, mea, mea. Mm. Pour qui tu te prends, joie en toi tout débouler. Tu me parlais, j'ai vu tout l'inverse. Ton faisait mangement, verre. Pas de retour, je m'en verre. Nan, mais de quoi je me mêle? J'veux... Là avec toi je m'ennuie Alors de quoi je me mêle Tu fous la merde non y'a pas, mm. mm -mm. pas de truc Chéri coco fais moi Je veux le bifton pas de beau coco Chéri coco veux ma photo Fais moi mm -mm, pas de beau -bo. appelle moi quand mea ami aime toucher moi je le sais bien je le sais mm. Appelle moi quand mea hum Tu te prends joie en toi tout débrouillé